11 uur. NPO Radio 1. Met Carl-Johan de Zwart. Aan tafel nog steeds het trio Sander de Kramer, Jan Fens... en debuterend schrijver Freek van Kraaikamp. En er is nog een man bijgekomen, Dr. Media. En dat is mooi, want we gaan het zo meteen over de mannenpil hebben. Inderdaad, een anticonceptiepil voor mannen. Nu eerst het internationaal met Lieselotte Thomas. Alle gemeenten maken vandaag de definitieve uitslag... van de gemeenteraadsverkiezingen bekend. In Rotterdam verandert de zetelverdeling. Denk krijgt een zetel extra ten koste van de PVV. Denk komt daardoor op 4 en de PVV op 1.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 Bij het referendum over de inlichtingenwet heeft twee derde van de Amsterdammers tegengestemd. PVV-stemmers in Den Haag hebben de bekende Hagenees Henk Bres met voorkeursstemmen gekozen. En in Emmen kreeg een Somalische PvdA-kandidaat die op straat veel werd uitgescholden... meer dan duizend voorkeursstemmen, ruim genoeg voor een zetel.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 waardoor hij uh, zich gewelddadig heeft gedragen. Maar het hoe en het uh, wat en het waarom dat is niet uh, bekendgemaakt. Tijdens de zitting werd meer duidelijk over wat er eind september vorig jaar is gebeurd. P heeft Anne bedreigd met een mes en gedwongen mee te gaan op zijn scooter. Daarna heeft hij haar verkracht en met het mes gedood. Het lichaam van Anne Faber werd een kleine twee weken later... op aanwijzing van P gevonden in Zeewolde. Bewoners van een studentenflat in Rotterdam willen... dat de vele arbeidsmigranten die er wonen onmiddellijk verdwijnen. Het gaat vooral om Oost-Europeanen. Volgens de studenten drinken en blowen die veel... maken ze lawaai en vallen ze vrouwen lastig. Eén studenten heeft aangifte gedaan van aanranding... De migranten zijn in de studentenflat veruit in de meerderheid... zegt deze studenten bij RTV Rijnmond. Ik ging vanuit, oh, studentenflet studentenflat, allemaal studenten. En nou wil eigenlijk niemand meer na negen uur s'avonds naar beneden lopen. Of eh, iemand wil niet meer alleen thuis komen om naar boven te gaan. Um, als je naar het toilet moet, normaal gesproken, liet je je deur gewoon open. Of als je even naar de keuken ging, maar iedereen moet zijn de deur nou op slot. De meisjes lopen liever niet meer in korte pyjama broekjes of in wat dan ook. En dat is gewoon heel erg vervelend. De verhuurder, een vastgoedbedrijf, heeft wel wat bewoners laten verhuizen... maar volgens de studenten houdt de overlast aan. De verhuurder wil niet reageren. Het weer, veel bewolking, ook af en toe zon. Vanmiddag kan in het westen wat motregen vallen en het wordt een graad of 9. Ook in het weekend veel bewolking met af en toe zon. En alleen op zondag wat lichte regen. Het wordt in het weekend tussen de 9 en 12 graden. Verkeersinformatie rijnland Zwaan. A1 van Amersfoort naar Amsterdam is veel vertraging door een politieonderzoek na een ongeluk. Het ongeluk gebeurde bij Muiden. Staat er staat file vanaf Blariken 9 kilometer met ruim een uur vertraging. Het is beter om om te rijden. Dat kan via Utrecht vanaf knoopend MS over de A27, A12 en de A2. Het andere probleem op het Wegennet dat zien we nu op de A16 van Breda naar Rotterdam. Er gebeurde een ongeluk bij het Dordrecht Centrum. Er staat 10 kilometer file vanaf Zevenbergse Hoek met een half uur vertraging. De rechterrijstrook rijstrook is dicht. Omrijden kan via Oosterhout en Gorkum over de A59. Door de problemen op de A16 loopt het ook vast op de A17 vanuit Roosendaal. Kwartiervertraging in de file daarvoor, knopend Klaverpolder, 2 kilometer. Daten zonder Facebook-koppeling? E-matching, dating, hoger opgeleide. Zet uw privacy op 1.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 aan tafel vier mannen, Jan Fens en Sander de Kramer. Zij gaan morgenavond de laatste voetbalschoenen van Johan Cruijff veilen... en hopen daarmee nou, toch wel zo'n 50.000 euro op te halen... om een school in Sierra Leone te kunnen opzetten en te financieren. En die school gaat dan luisteren naar de naam Johan en Danny Cruijff. Ja. Hartstikke mooi. Uh, Dr. Media is ook aangeschoven. En uh, niet schrikken heren, we gaan het zo meteen hebben over de mannenpil. Maar nu eerst de belevingswereld van een voetbalhooligan. Freek van Kraaikamp schreef een opvallend boek, zijn debuutroman... met de fascinerende titel... Elite Pauper en dat wordt vanavond gepresenteerd. Die titel komt uh, straks vast nog ter sprake. Ja. Uh, eerst even, kun je in een paar zinnen vertellen waar het boek over gaat? Um... Een midden-twintiger met een goede baan bij een, een investmentbank uh, in het uh, beton jungle. Um, he, heeft een goede baan, status, alles. Maar als hij op zijn werk zelf zit, dan ziet hij taakjes, afspraakjes, vinkjes, bila's en, en, en dingen waar hij zich totaal niet in kan vinden. Um, anderzijds leeft hij op de tribune um, met zijn vrienden, uh, met een hoop uh, drank, drugs. Plezier en af en toe een knoppartijtje. Ja, ja. en daar ja. wordt hij heel erg gelukkig van. Ja, daar wordt hij gelukkiger van dan waar hij gelukkig van behoort te worden, hè, zijn werk. Ja. ja, nou weet ik dat je dat als schrijver niet mag vragen eigenlijk. Uh, maar hier moet het toch even. In hoeverre beschrijf jij je eigen leven hier? Niet. Nee, nee ik heb... Uh, um alle eerlijkheid, er zijn bepaalde decoren overgenomen. Hè? Hij is fan van een club die nooit iets wint. Ja, ja ik ben zelf FC Haarlem supporter. of oh, was ja. FC Haarlem supporter. <laughs> ja, dat, dat, dat, dat, dat, ja dat, dat loopt over. Maar het verhaal dat zich daarbinnen afspeelt, ja. dat ben ik niet. Nee, Terechte het, het, vraag. het bevat autobiografische elementen, heet dat dan. Het autobiografische decor. Oké. Okay. Zullen we het zo? Ja. Um, het boek begint met een wervelend geschreven hoofdstuk over een, uh, een groep hooligans van die kansloze club. Ja. Die de strijd aangaan met een rivalisatie. Groep. We hebben een fragment. Zijn linkerhoek belandt op mijn rechterjukbeen. Het is een schampschot. Hij is duidelijk rechts, want de tweede rechterklap zit er een stuk beter op. Langzaam loopt mijn mond vol met vers bloed. Mijn hele mond klopt inmiddels en met het puntje van mijn tong lik ik het verse bloed van mijn onderlip. Mijn lippen kloppen, maar ik voel het amper. Het is het bloed. Ik hou van die smaak. Niets kan je zintuigen zo opschudden. Bloed is het meest primaire signaal dat er iets mis is... en dus zorgt dat ik doordraai. Dan wordt alles zwart. In een flits draaien mijn ogen naar achteren... mijn zintuigen verscherpen... en komt iets dierlijks in me op. Ja, Freik, jij bent zelf ook een jongen van de tribune. Uh, dat is het uh, autobiografische decor-overeenkomst. Ja. Uh, niet echt praktiserend hooligan dus. Uh, wat, wat vind je uh, zo fascinerend, want dat is wat ik wel hoor in dit fragment... aan dat, aan dat vechten en dat hele bestaan van die hoofdpersoon in je boek... Er zijn nog maar weinig pure primaire dingen die, die, die we als mensen over hebben. He, primaire dansen zijn er eigenlijk nog maar twee. Dat is de paringsdans. Ja. Of dat is het gevecht uh, uh, uh, tussen twee mensen. Seks, daar praten we niet over. Uh, doen we het liefst gordijnen dicht en lichten uit. Um, en dit geweld uh, uh, is het enige nog wat, wat echt puur is. En dat fascineert me, zeker in een wereld waarin we allemaal, hè, zoals hij dat ziet in, in, in zijn andere leven, um, alleen maar in, in, in, in paden is handje opsteken, netjes met twee woorden praten. Dat is het enige wat nog echt puur vanuit jezelf komt en waarin alles eigenlijk, net als met seks, alles is om me heen is afgesloten. Ja. ja, dat fascineert me maateloos. Ja. Maar iets puur noemen, uh, daarin klinkt ook een beetje een, uh, nou ja, wel een positief gevoel door. Uh, met andere woorden, verheerlijk je op die manier niet uh, dat... Nou ja, daar zijn we denk ik toch ook wel over eens, mag ik hopen. Uh, het vreselijke geweld. Nee, ik weet Hoe niet... Hoe zie vind, je dat? Nee, ik vind als je... Dit is kunst, in mijn ogen... Um, en uh, als je alleen maar kunst gaat maken over dingen die, uh, uh, uh, die, die, die betamelijk zijn, dan hangen er zo meteen dan zijn er alleen maar romans waar, ja. over wereldvrede en limonade uit de kraan. Kunst moet schuren en uh, mag af en toe vanuit een andere hoek komen. Ja, en als ik een boek schrijf, dan is dit het. Want ik kan niks schrijven over limonade uit de kraan, want dat fascineert me niet. Nee. Ik heb op mijn rechterarm heb ik een pen en op mijn linkerarm heb ik een, een stadionlamp getatoeëerd staan. Dat, dit is wie ik ben en dat heb ik uitvergroot, want ik heb ook nog een bepaalde fascinatie voor alles wat een beetje over het randje gaat. Ja, ja dan kan ik een verhaaltje schrijven over een lief meisje dat droomt over wereldvrede. Ja, dat klopt niet. Ja. Maar is het zo dat je zelf, uh, uh, je zegt vechten is puur. Hè? Dat is toch het enige pure wat we, wat we hebben. Uh, althans in dit, in dit in decor dit boek, ja. eigenlijk. Oh, en in dit boek. Um, kun je, kun, maar dan moet je je dus wel kunnen inleven in de kick die dat geeft ook. Ja. Wat is, wat is dat voor kick? We horen net in het fragment de, de smaak van bloed, dat die zo prettig is. Kan ja, zijn. dat vind ik moeilijk te zeggen. Kijk, ik, heb, ik, ik zal mezelf niet als ideale schoonzoon wegzetten. Al, als, als, als jong jochie, hè, je komt uit een klein dorp... Dan, dan, nou ja, ik dan, uh, dan vecht je wel eens op kermissen en, en, en in discotheken. Um, ja, dan, dan... Maar ik bedoel, om het te kunnen beschrijven, moet je begrijpen wat de ja. sensatie is... Ja. Ja, ik denk dat ook voor bijvoorbeeld uit een gedeelte uit, uit kickbokstrainingen haal. Het, het, het, het, het is het enige moment, hij beschrijft op een gegeven moment ook een tunnel. Je duikt ergens in en, en dat, dat alles eromheen wegvalt. We zijn constant tegenwoordig bezig en ook gewoon de hele maatschappij met de likes, de selfies, alles eromheen. En dat is het een van de weinige momenten waarin je um, puur met z'n tweeën bezig bent. En ja, het, het, het, het is misschien niet de beste uitkomst. Uh, maar zolang je dat gereguleerd kan doen, of dat dat nu in een kickboxzaal is, of dat deze jongens hebben duidelijk uh, in het boek hè, uh, duidelijk wetten en regels afgesproken. ja, dan, dan, dan ja, zegt de hoofdpersoon in dit verhaal. Nou ja, dikke middelvinger naar de samenleving. Ja. Ik wil dit blijven doen, dus ik doe het op deze ja. manier. Even voor de duidelijkheid: uh, is, jouw bedoeling met dit boek is volgens mij niet om uh, voetbalvandalisme aan de kaak te stellen, nee, of om daar een beschrijving van te geven of begrip nee, voor te kijken. Maar... Waar is het je wel om te doen eigenlijk dan? Kijk, het, we, we hebben het nu over het geweld. En ja. Dat snap ik. Hè. Ja, dat is een belangrijk onderdeel. Uh, dat, dat, van het springt in, dat, ja. dat springt in het oog. Maar het is voor mij veel dieper. Het gaat over uh, uh, de keuzes die je maakt in het. Een het soort liedje. De keuzes die je maakt in het leven. Ja. Uh, uh, het gaat weer. over ouder worden. Uh, het gaat voor mij ook over bepaalde omgangsvormen binnen de tribune. Ik zie de tribune, of dat ene middagje vroeger bij Haarlem, is voor mij de ideale samenleving. Gewoon lekker bot, mannen onder elkaar, of toe elkaar een douw geven. Neem er een biertje bij scheldt elkaar een keer voor rot, scheldt die spits een keer voor rot... die er niks van kan, en dan ga je weer naar huis. Het is veel dieper dan... dan uh, het, staat, het staat ergens voor. Ja. En het staat ook voor iets misschien wel dat verdwenen is. Wat we niet ja, meer kennen. Ik ben een hopeloos romanticus wat dat betreft. Uh, uh, het is een vervlogen tijd. Als je kijkt nu naar, naar Feyenoord, naar Feyenoord City... dan zie je dat er tegenwoordig de, de legioenzaal gaat weg... en er komt een Sint op de hand vanaf de nok tot, tot aan de Maas komt er, komt er voor terug. En je ziet dat heel veel dingen... Uh, als ik nu even naar voetbal kijk... Um, ik snap dat, het, dat, dat er andere financiële belangen spelen... maar er is een verwijdering tussen club en een gedeelte van de supporters. Ja, goed. Het is een hard leven uh, dat de hoofdfiguur leidt... Ja. Uh, uh, ja, hij gaat daar ook zo op in dat hij zijn normale leven... dus he, bij die uh, investeringsmaatschappij uh, eigenlijk op uh, de tweede plek stelt. Hij heeft sowieso niet heel veel op met dat normale leven. Een leven van, zoals jij dat zegt, taakjes. De lift in mijn eigen kantoorkolos brengt me naar de kamer. Wat daar volgt is een dag vol moeten. Het moeten doen van onbeduidende taakjes. Taakjes die onderdeel uitmaken van een nog groter en onbeduidender doel. Taakjes in Excelletjes, feitjes op het intranet... taakjes over contacten met klanten in het CRM-systeem lichtmatige praatjes over taakjes aan de koffiemachine... afspraakjes en praatjes over het nakomen van taakjes... praatjes over niets in de lift om de tijd te doden... mailtjes over niet-nagekomen taakjes... pop-ups en to-do's om taakjes niet te vergeten... om vier uur soep en een stiekeme rookpauze... extra lang poepen omdat je geen zin hebt om te werken... taakjes in tabelletjes en de klok zien bewegen... tot het eindelijk zes uur is... en je net als iedereen weer in de metro naar huis mag. Je schrijft heel denigerend eigenlijk over dat werkleven. Ja. De hoofdpersoon doet De alleen zijn ja. ja, werk omdat hij het moet. Terwijl hij wel degelijk getalenteerd is, want hij is best goed in zijn werk. Ja. Uh, uh, hij komt uiteindelijk echt op een kruispunt te staan. Dan kiest hij toch uh, voor het leven van geweld, drugs en drank. Um, wilde jij geen happy end? Wilde je niet dat hij die, die andere taakjeskeuze, noem ik het dan maar even, maakte? Ja, dan wordt het zo belerend. He, dan. dan, dan uh, um dan heb ik het idee dat ik toch voor de, voor, voor de makkelijke weg kies. Het was voor mij enigszins losvast gebaseerd op, op een einde van bijvoorbeeld Trainspotting. Ja, uh, een inspiratiebron ook voor ja, je. Ja, ja. Dat zie je ook van, aan de stijl trouwens. Ja, ja, zeker weten. Ja, ja kijk, het, het, het, ik vond het te makkelijk om uh, uh, het hele pad... En het, het leidt ergens naartoe en dan uiteindelijk toch een happy end. En hij werd toch gelukkig bij zijn Duitse investeringsbank. En hij werd uiteindelijk directeur ja. en kreeg drie kinderen... En twee kleinkinderen, dat, dat, nee. Dat gaan we niet doen. Jij bent loopbaancoach. Ja. Het, dat vind ik dan wel weer saillant ja. in het dagelijks leven. Um, is dit ook het advies dat je geeft aan je cliënten? Uh, dat ze er af en toe op los moeten slaan? Uh, ja, bijvoorbeeld. Nee, uh, wel dat ze uh, goed moeten... moeten ja, dat is ook zo, zo, zo, zo cliché, maar... Um, dat ze goed moeten luisteren naar wat er nu in hun pad past. En waar ze nu... waar had ik het met Dr. Media uh, over uh, net eventjes. Mm -hmm. um, uh, ga geen keuze maken of beslissing maken... van uiteindelijk kom ik dan over tien jaar ergens terecht. Maar pak nu iets waar je gelukkig van wordt. Volg je hart. Ja, uh, ja. ja, precies. Um, goed, ik begrijp ook trouwens dat je van Elite Pauper... Uh, je hebt ook een t-shirt aan, ja. met daarop uh, de tekst Elite Pauper. Ja. Je wil er ook een merk van, uh, van maken, hè? A badge of Honor. Ja. Sorry? A badge of Honor. A badge of Honor. Ja. Wat, wat bedoel je? Nou, kijk, het... Uh, uh, ik denk dat er heel veel mensen zijn die op de manier... zoals we net hoorden, uh, uh, s ochtends in de lift naar hun werk gaan. En die vervolgens bij de lunchtafel terechtkomen... en oh ja. omringd zijn door mensen uh, um, waarin ze eigenlijk... Hè, dan gaat het over de volkoren crackers en de winterstalling... van de, van de vouwwagen of de, de, de, de zomervakantie. Je gaan bent toe... eigenlijk gewoon een anti anti-burgerlijk type. Een angry nou, young dat man. Vind ik te ja, dat vind ik te makkelijk. Het gaat mij wel om, om een stukje uh, um, een stukje eigenheid... En dat stukje eigenheid vieren. Dat vuige randje. nog niet te betekenen dat je op de werkvloer niet kunt accelereren. Maar als je daar buiten hardcore DJ. of voor mijn part ben je fanatiek badmintonner. dan ben je voor mij net zo elite pauper. Als. Er zit geen gewelddadige lading achter. Het is een levenshouding eigenlijk meer. Nou is dat, kun je zeggen, misschien ook wel een beetje in tegenspraak met elkaar. Want elite pauper gaat om mensen die het randje opzoeken, hè, ja. die eigenlijk een beetje naast de maatschappij staan... En, en daarvan wil je dan eigenlijk een commercieel product maken. Dus hoe bijzonder of exclusief of dat randjes opzoekend is dat merk dan nog? Of, of ben jij dan nog? Nou, ik denk als je het puur genoeg houdt... dat, ja? dat, dat, dat het wel, uh, uh, dat het absoluut wel kan. Maar hoe hou je het puur als het een enorm succes wordt? En iedereen loopt met een t-shirt Elite Pauper? Ja, dan heb je, ja dan heb, daar heb ik nog niet zo goed over nagedacht. Ja, dan hebben we wel een probleem. Ja. Ik denk dat er ook weer niet zoveel Elite Pauper zijn. Hè? Uh, als Elite Pauper gemeengoed wordt, dan maken we wel... Ja, maar ja, goed, de kassa mag dan best een beetje... Rinkelen. Dat is toch fijn. Ja, faan? maar misschien kan dat dan ook alweer het puur bij, bij, puur bij je Dank blijven. Dankjewel, ja, dankjewel. Freek. Uh, wij gaan naar Dr. Media. Dr. Media. En blijf even zitten, uh, Freek, uh, want uh, we gaan het hebben over de mannenpil. Ja. Hij bestaat en werkt. Met enige regelmaat duikt dat bericht dan uh, weer op: hè, dat er een anticonceptiepil is voor de man. Nou, deze week was de toon wel uh, heel optimistisch. Mannenpil stapje dichterbij. Optimisme over een mannelijke pil na nieuw onderzoek. Het zijn maar een paar koppen die voorbij kwamen. En de vraag is, zijn die berichten van afgelopen week nieuws of niet? Nou, aan tafel, Thijs Steeman, arts, werkt in het AMC Amsterdam... en is een van de mannen achter Dr. Media. En dat is een website die uitleg en extra informatie geeft... bij medische nieuwsberichten. Thijs, uh, wat was jouw eerste gedachte... toen je dat bericht voorbij zag komen in het nieuws van die mannenpil? Nou, eigenlijk klopt het dus gewoon niet. Tenminste, uh, wat je eigenlijk net zei... Is dat uh, van die pil bestaat en werkt, maar die pil bestaat niet. En ja als die pil niet bestaat, kan die ook nog niet werken. Nee. Waar het nieuws wel over gaat, is dat de RTL Nieuws kwam daarmee. Uh, had dat weer overgenomen van The Guardian. En die beschrijven eigenlijk een onderzoek. Uh, Waarbij uh, bij 100 mannen, waar een deel ook een placebo van heeft gekeken, hebben ze uh, gedurende vier weken gekeken wat als ze die mensen uh, um, ja, wel een pil gaven, om te kijken of de spermaproductie afnam. En uh, die nam af. Okay, ja. En daar waren, waren vervolgens ook weinig bijwerkingen bij. En dat is de basis van uh, dit rondgonzende nieuws over ja. er is een mannenpil. Ja, zeker. Uh, want welk stapje is er dan nu gezet in het onderzoek? Nou, dit soort onderzoeken zijn vaker gedaan. Maar wat hier dan uh, opvallend bij was, was uh, nou, enerzijds dat, uh, dat ze, de, ze hebben verschillende doseringen vergeleken. En uh, ja. ze hadden hier een, uh, bij de hoge dosering zagen ze een beter resultaat. En dan zonder uh, bijwerkingen. Eén bijwerking die er wel was, was dat uh, mannen in gewicht aankwamen. Maar verder waren er geen andere grote bijwerkingen die er eerder bij dit soort onderzoeken wel waren. Dus uh, zeker een klein stapje. Mm -hmm. en, uh, in het vorige uur ging het even over verschillende fasen uh, van onderzoek. En dit, is, uh, een, ja, een, een, um, dit zijn onderzoeken in de beginfase, dus in fase 1 en 2. Okay. Nou is het al jaren, uh, want ik zei dat net, uh, duikt dat dan weer op. Hè? Uh, er is een mannenpeel, of de mannenpeel komt eraan. Uh, voorlopig is dat ding er dus nog niet, in ieder geval niet op de markt. Uh, waarom duurt dat zo lang? Want zo ingewikkeld kan het toch ook weer niet zijn? Nou ja, het is, het is blijkbaar toch wel heel ingewikkeld. Het is wel echt dat, uh, ik geloof in 1920 is al, uh, <lacht> uh, hebben we al begrepen hoe het, hoe het ongeveer werkt. Of ja. hoe het werkt eigenlijk. Um, maar het is wel zo dat, uh, en dat realiseerde ik me ook toen ik dit voorbereid, is dat kijk, vrouwen hebben van nature een periode in waarin ze niet vruchtbaar zijn. Dus uh, tijdens de zwangerschap, tijdens borstvoeding. <kijkt> en uh, wij mannen, dat kan ik hier, we zitten hier inmiddels met, uh, wat is het, vier, 1, zes. Eén, twee, drie, vier, vijf mannen, want uh, zwinken ook al mannen zo binnen. Ja, en vergeet jezelf niet. Nee, precies. Oh ja, dat is, uh, zes. Dat is toch veel erger. Ja. En we zitten met uh, zes mannen aan tafel. En wij zijn van nature, uh, zijn eigenlijk altijd vruchtbaar. We, we moeten en iets veel kunstmatigers creëren dan dat bij vrouwen is. Hm. Nou, en dat is de reden. Nou, is het niet is de, reden de reden dat de reden. het geen commercieel succes wordt... omdat, nou ja, als ik hier even een rondje mag maken... Uh, Sven, zou jij een mannenpil slikken? Nee. Nee? Waarom niet? Ik hou niet zo van chemicaliën in mijn lijf... als ik ze niet echt hoog nodig heb. Nee. Sanne de Kramer, nee, heb jij interesse in een mannenpil? Ja. Sorry? Nee, ik sla ook even over. Ja? Ja. Uh, dus je voelt een soort huiverig, voel je? Nou ja, ik hoor net al dat je er dik van wordt. Dus dat, dat is al een reden om niet te nemen. Nee, voor mij al helemaal. Nee. <lacht> Jan Fens? Ik ken trouwens ook maar heel ja. veel vrouwen die die pil niet willen, hoor. Nee, dat klopt. Dat is waar. Dik worden is ook voor mij een ding. Ja. En het alternatief is dat is gewoon een stukje rubber ja. Ja. ja, Freek van Kraaikamp, zou jij een pil nemen? Even over uh, het pure en het mannelijke. Ik, ik, uh, ja, in ik heb heeft. er ook wat moeite mee. Uh, uh, heb je er moeite mee? Ja, nee, ik heb er ook moeite mee. Ja, uh, Thijs, het. Ah, dit is wel een het. mooi voorbeeld eigenlijk, want uh, er is wel veel onderzoek gedaan wat, wat mannen ervan vinden. En dan blijkt eigenlijk, ja, dat is wel verspreid per cultuur is het verschillend, per land. En gemiddeld genomen zou dat ongeveer de helft van de mannen, zou dit wel zien zitten. Maar dat is in een onderzoeksetup wordt dat dan eigenlijk gevraagd. Ja. En je merkt dus ook hier dat uh, als we zo aan tafel zitten... dat eigenlijk de reacties toch ja. anders zijn. Ik snap ook dat dit een bijzondere opzet is live op de radio. Um, dus eigenlijk weten we dat niet zo goed. Maar het niet is geheel. niet zo dat er per se geen vraag naar is. We, dat dan ook weer niet. Nee. Goed, voorlopig is hij er niet. En uh, gaat hij er ook nog niet komen, als ik het zo uh, Nou kijk, elke dag komt zeker uh, per definitie een dagje dichterbij. Hè, als, hij, als hij ooit komt, maar dat weten we niet. Dank je wel. Yes. Dr. Media. Thijs Steeman. En ik ga ook bedanken hier aan tafel Freek van Krijkamp. Veel succes vanavond, want hij wordt vanavond gepresenteerd. Ja. Het boek bij de keurige uitgeverij Promethuis. Ja, onder het genot van halve liters, denk ja, ik. Halve liters en hardcore muziek. Veel Tussen succes daarmee. En ik ja. dank ook Jan Fens en Sander de Kramers, spraakmaker van de dag. Het was me genoegen dat je er was. Sander. En Mijn heel je? veel succes met die voetbalschoenen vanavond. Ja, hè. Dankjewel. Of wij morgenavond. Hopen dat dat dan, nou ja, moet toch kunnen. Meer dan 50.000 euro. Lijkt me wel. Hè, voor de en Koemelijn, hè? En Koemerlijn. Het horloge. Ah, ah, ja. Dank jullie wel. Oké. Okay. Wij gaan spelen. De Nationale Nieuwsquiz. Zo is dat. En dat doen wij met Julien Janmaat uit Kortenhoef. Goedemorgen. Julien Janmaat moet nog even gaan zitten. Want uh. al die heren moeten allemaal weg. En dan komt er weer een man voor in de plaats. Zeker. We zeker. gaan de Nationale Nieuwsquiz spelen. 120 punten staan er op het bord. Snoop. Ja, dat is een <laughs> uh, Maar wel uh, haalbaar, of niet? Uh, ik heb mijn best gedaan. Oké. Okay. Dus ik ga het proberen. komt hij <laughs> aan. 1, 2, 5, 5, 5 de acties rond Zwarte Piet worden steeds grimmiger. Klaas, wat zijn wij ontzettend blij dat u in Nederland bent. Ik vraag me af hoe komen we hieruit en gaan we op een uh, normale manier... eens even naar elkaar luisteren zonder dat we het uh, van alle kanten emotioneel gaan maken. Dag hallo, hoe gaat het hier? Dag schat! Ja, aan een oude traditie dreigt een einde te komen... omdat er geen gemeente is die de Sinterklaas-intocht wil organiseren. Vraag 1. Voor het eerst in hoeveel jaar... heeft geen enkele gemeente zich gemeld? Tien jaar. Nee, het is ietsje langer. Voor het eerst in 66 jaar... de Zwarte Piet-discussie zorgt voor demonstraties natuurlijk... van voor- en tegenstanders. En dat zorgt voor hoge beveiligingskosten. En daar hebben de gemeenten geen trek in. Vraag 2. De omroep die de intocht organiseert... schreef een paar weken geleden een brandbrief... aan het Genootschap van Burgemeesters... waarin werd gesmeekt om een gastheer. Maar zelfs daar reageerde niemand op. Om welke omroep gaat het? De NTR. Dat is de NTR, ja. Voor de intocht in Dokkum vorig jaar... was 3,5 ton gereserveerd. Maar het kostte uiteindelijk 6 ton. Vraag 3. Luister Even We have a trade deficit. It's out of control. Een handelsoorlog kent alleen maar de verliezers. The North American stock markets are clearly shaken. Trade war is good and easy to win, al met wel financiële pijn dus. Ja, vraag 3. Er komt geen handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en de Europese Unie. De EU blijft uitgesloten van importheffingen die president Trump wilde invoeren. Het gaat om heffingen op aluminium en welk ander product? Staal. Staal is goed. We gaan... Vraag 4. Trump stelt wel importheffingen in voor staal uit een ander land. Welk land? China. China is ook goed. Vraag 5 is een fragment. Wie is hier aan het woord? Hey. Weet ook wel bij wie die te gast is, sterker nog. Hij zei, daarvoor in het interview zei hij al van... nou ja, ik dacht nog wel dat jij een stripper zou hebben uitgenodigd. Toen zei ik nog, nou, wie weet. Dus het was, hij voelde hem wel aankomen. Grote glimlach. Giel Belen, Giel Belen is het goede antwoord. Ja, Veronica, DJ Giel Belen is gisteren onder vuur komen te liggen... omdat hij een stripper inhuurde, terwijl uh, Tim Kron een liedje stond te zingen. Nou, ik vraag zes al verhalen Om welke zanger gaat het? Dat is ook dom. Tim Knol, nou, die krijg je cadeau. Dank je wel. Vraag 7, dat is, uh, uh, is de vraag over de hints. Uh, ik ga wijselijk mijn mond houden. Ik zeg alleen maar even dat we een persoon uit het nieuws zoeken... en de vraag is, wie bedoelen we? 4. Ik verhuisde onlangs naar een havenstad... en nu word ik ook nog eens kapitein. Stop. Virgil van Dijk. Zo, nou, uh, je bent een moedig mens. Voor drie punten is de aanwijzing, ach, als man van 84,5 miljoen... waren de verwachtingen toch al hoog gespannen. En voor twee punten, legende als Johan Cruijver, Ruud Gullit en Frank de Boer... gingen mij voor. V voor één punt is de hint. Bij de Interland tegen Engeland vanavond ben ik voor het eerst... aanvoerder van Oranje. Inderdaad, dat gaat over Virgil van Dijk. Nou, dat is een hele mooie score in deze eerste ronde. En dat biedt perspectief om die 120 punten te gaan halen. Negen, dat is de tussenstand. We gaan naar de tweede ronde. De nationale Nieuwsquiz. Welke DJ stopt met de ochtendshow op Radio 538? Evers. Dat is goed, waar beginnen jongeren later aan door hun gebruik van social media? Pas. Seks, hoe heet de coöperatie waar het OM een strafrechtelijk onderzoek naar doet vanwege een zelfdodingsmiddel? Uh, dat is laatste wil. Welke oud-partijleider moet ervoor zorgen... dat in 2030 2 miljoen woningen gastvrij zijn? Samson. Diederik Samson. Een vermeend buitenaards wezen uit welk land... blijkt na vijf jaar onderzoek toch gewoon een mens te zijn? Pas. Chili. Staatssecretaris Blokhuis wil dat alle zwangere vrouwen... een vaccin krijgen tegen welke ziekte? Kinkhoest. Dat is goed. Wie was gisteren de belangrijkste gast... op de opening van een nieuwe expositie in het Van Gogh Museum? Pas. Koning Willem-Alexander. Welke aanvaller vertrekt per direct bij Manchester United? Ibrimovic. Dat is goed. Op welk paleis worden de Paralympische medaillewinnaars vandaag ontvangen? Noordeinde. Dat is goed. Tegen welke partijleider zijn ruim 200 aangifte binnengekomen? Pertot. Dat is goed. De Nederlandse handbalvrouwen hebben met 19 tegen 18 gewonnen van welk land? Hongarije. Dat is goed. Welk oud-LPF-kamerlid is gekozen in de gemeenteraad van Montfoort? Pas. Mat Herbe. Mensen konden twee uur lang een ziekenhuis in Zimbabwe niet betreden... omdat wat voor dier voor de deur lag Slang. Een krokodil. BNN-Vara heeft zijn excuses aangeboden... voor een undercover-actie van welk programma bij een studentenvereniging? Rambam. Dat is goed. In welke plaats komt het grootste sportcafé van Nederland... van ruim 3000 vierkante meter? Pas. Leidsendam. Autofabrikant Nissan maakt als ludieke actie... zelfrijdende versies van welke kledingstukken? Schoenen. Pantoffels. Welke cabaretier gaat de verfilming maken van het boek Spooknik? Pas. Theo Maassen. Welk Nederlandse darter vernederde gisteren Pieter Wright met 7-1... Van Dat was Raymond van Baanenveld. <laughs> ja, nou, was, dat had zomaar gekund. Hè? Ja, ja. Um, dat betekent dat jij acht punten hebt. Ja, ja en dat ja, valt dan weer een ja, beetje ja, tegen. Ja, ja, Want dan kom je uit op 72. Ja, Dat ja. zijn uh, bepaald uh, minder punten dan uh, de 120 <laughs> van Funs Elbersen uit Kortenhoef. Goedemorgen. Hallo, Hallo. En gefeliciteerd. Weer 300 euro verdiend, hè? Dankjewel, ja. Ontzettend goed gespeeld, moet ik zeggen, die eerste ronde. Toen zag ik de 300 euro langzaam verder weg raken. Ja, dat werd even een beetje een benauwde zaak. Nou, heel veel plezier. Wat ga je doen met die 300 euro? Tot slot. Ik ga een paasweekend uh, lekker weg, dus dan uh, gaan we denk ik lekker uit eten. Een paasweekend lekker weg. Nou, veel Fens plezier dit. dan Funs Elbers uit Korte Hoef. En ik dank ook Julia Janmaat uit Korte, Korte Hoef voor zijn deelname aan de Nationale Nieuwsquiz. En dat was het uh, uh, wat betreft deze spraakmakers. Zometeen één op één met Sven Kokkelman. Sven. goedemorgen. De spanning tussen het Verenigd Koninkrijk en nu ook de Europese Unie... en de Russen loopt op. Tegelijkertijd loopt de spanning binnen het Witte Huis op. De spanning tussen de Verenigde Staten en China. Kortom, er gebeurt nogal wat in de wereld. En in de tussentijd zijn ook nog een paar belangrijke gegevens uit de Defensienota... ...die maandag pas zouden worden gepresenteerd... ...uitgelekt in de Telegraaf. Ik ga er zometeen over praten met Rob de Wijk... ...want die zit namelijk in heel veel achterkamers mee te praten... ...met de mensen aan de knoppen. Zometeen in één op één. Nu eerst de hoofdpunten van het nieuws. NPO Radio 1. Lieselot Thomassen. Staatssecretaris van Nieuwenhuizen, nee minister van Nieuwenhuizen... sluit niet uit dat het aantal nachtvluchten op Schiphol wordt verlaagd... maar ze wil eerst het advies van de Omgevingsraad Schiphol afwachten. Vanochtend bleek dat de gemeenten rond de luchthaven willen... dat er s'nachts minder wordt gevlo gevlogen... omdat meer inwoners dan gedacht last hebben van de vliegtuigen. In Rotterdam verandert de zetelverdeling nu... de definitieve uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen bekend is gemaakt. Denk krijgt een zetel extra ten koste van de PVV. Denk komt daardoor op vier. De PVV op één zetel. In Amsterdam is bevestigd dat B1 en de ChristenUnie allebei een zetel krijgen. PVV-stemmers in Den Haag hebben de bekende Hagenees Henk Bres met voorkeursstemmen gekozen. En in Emmen is de Somalische PVDA-kandidaat die het nieuws haalde... omdat ze op straat veel werd uitgescholden, met voorkeursstemmen gekozen. Tegen de landelijke trend in groeide de PVDA in Emmen. De Amerikaanse Democratische Partij blijkt in augustus 2016... wel degelijk te zijn gehackt door Rusland, meldt nieuwsite The Daily Beast... na onderzoek. De hacker vergat een keer zijn IP-adres af te schermen. En dat was vervolgens te herleiden naar de straat in Moskou... waar de Russische militaire inlichtingendienst zit. En dan is daar altijd weer Wijnand Zwaan met de verkeersinformatie. Ja, want er zijn nog steeds problemen op de weg. En dan hebben we het nu vooral over de A1 op twee plaatsen. A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Daar staat tussen Voorthuizen en Hoevelaken nu 5 kilometer file door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. De vertraging is een half uur. Maar dat is nog niets vergeleken met de vertraging verderop richting Amsterdam. Er staat tussen Blarikem en Muiden 8 kilometer stil... met anderhalf uur oponthoud. Twee rijstroken zijn dicht vanwege een politieonderzoek na een ongeluk. Gaat nog een half uur duren. Het is beter om op dit moment om te rijden. Dat kan via Utrecht over de A28, A12 en de A2... En op de A6 Muiden richting Lelystad, daar is een spoedreparatie aan de gang bij Almere Stad. En dat veroorzaakt nu 10 minuten vertraging. NPO Radio 1, KRO NCRW. 1 op 1. Met Fenn Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. De spanning tussen Groot-Brittannië, nu ook de Europese Unie en Rusland... loopt verder op. De spanning tussen de Verenigde Staten en China loopt op. De spanning binnen de Verenigde Staten loopt ook verder op. Nu president Trump inmiddels bijna dagelijks de bezem haalt... door zijn staf en gematigde adviseurs vervangt door Havikken. En in de tussentijd is een deel van onze defensienota uitgelekt. Maandag wordt die toekomstvisie officieel gepresenteerd. Maar de Telegraaf weet vandaag al te melden... dat de luchtmacht voorlopig kan fluiten naar extra JSF's. De marine krijgt wel extra geld. Dat wil zeggen, samen met de Belgen gaan we nieuwe en mijnevegers bouwen, want die schepen die we nu hebben... die zijn deels versleten. Niet zo best nu de Russische vloot steeds vaker opduikt in onze Noordzee. En er gaat extra geld naar cybersecurity en ICT. Kortom, naar het personeel ook, want er zijn heel erg hard extra militairen nodig. Kortom, nadat onze blik de afgelopen tijd was gericht op gemeenten... en regio's dichter bij huis, kijken we het komende half uur... maar weer eens naar de rest van de wereld. Rop de Wijk, Goedemorgen. Goedemorgen. Directeur van het Haag Centrum voor Strategische Studies... Uh, denkt hier bij de NAVO en ook in Amerika vaak mee met mensen aan de defensie. Uh, maakt u zich het meeste zorgen over Poetin, over Trump, over Xi Ping... of over onze krijgsmacht? <laughs> Ik uh, maak me zorgen over de nieuwe wereld uh, van orde die op dit ogenblik uh, aan het ontstaan is. En alle leiders uh, die uh, u net noemde, uh, die spelen daar een belangrijke rol in. Het uh, is America first, het is Russia first, het is China first. Het is niet Nederland uh, first, omdat wij daarvoor uh, te klein zijn. Maar we hebben ook geen geld uh, om echt heel erg goed mee te doen... Uh, internationaal en een te kunnen maken, bijvoorbeeld in Europa... omdat Europa politiek verdeeld is. Kortom, we hebben wel een probleem. Ja. In welke achterkamers praat u eigenlijk allemaal mee? Ik praat niet in de achterkamers. Weet. Het is geen geheim dat het, het Center voor Strategische Studies... bijvoorbeeld voor het ministerie van Defensie en Buitenlandse Zaken... jaarlijks met Klingendaal een strategische monitor maakt. En dat is een belangrijke input voor al die debatten... die op dit ogenblik plaatsvinden... binnen het ministerie van Buitenlandse Zaken en Defensie. En dat leidt uiteindelijk dan ook tot een basis voor een defensienota... en een geïntegreerde veiligheidsstrategie. Maar je komt ook wel eens op het pentagon... U komt ook wel eens bij de NAVO. U bent nou, ook het, nog wel eens in het, Rusland. Het gek, ja, ja, ik ga over twee weken weer naar Rusland toe. Dat is buitengewoon interessant. Uh, ja. Om daar inderdaad te praten met, uh, met mensen die toch wat in de melk te brokkelen hebben. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik ben al een hele tijd niet meer in Amerika geweest omdat eigenlijk iedereen uh, die ik daar kende, die is ontslagen. En uh, de nieuwe mensen zijn nog niet uh, benoemd. En uh, de mensen die ik kende, kan ik niet bijkomen. Dus uh, bedoel, het is totaal zinloos om naar Amerika toe te gaan. Dus natuurlijk ook wel een teken van uh, de tijd. Dat ja. het gewoon buitengewoon lastig is om met Amerika nog een debat te voeren. Ja. Bent u die alles weten over wie Holleder het telkens heeft? <lacht> nee, ik ben ja. geen alles weten. We gaan praten. <lacht> Welkom bij 1 op 1. Laten we eerst maar eens beginnen met uh, de maatregel van de Europese Unie... om de ambassadeur namens de EU uh, uit Moskou terug te roepen voor consultatie. Ja. Uh, het bericht uit de uh, EU-top van uh, gisteravond en vanochtend. Zou, zou Poetin daar nou wakker van liggen? Ja, dat is een goede vraag. Dat... Dat denk ik niet, want hij ligt volgens mij nergens wakker van. Maar aan de andere kant moet het toch wel zorgwekkend zijn... dat je dus zo op ramkoers komt te liggen... met feitelijk je belangrijkste handelspartner. Want dat is de Europese Unie. Het is de belangrijkste afnemer van, van olie en gas. Dat is het belangrijke exportartikel ja. van, van Rusland. Wij zijn het enige deel van de wereld dat normale prijzen betaalt. De ja. prijzen die China en bijvoorbeeld Kazachstan betalen... liggen aanmerkelijk lager. Met andere woorden, je bent dus wel. Een greep aan het doen in je eigen portemonnee. Nou ja, er... sancties zijn er nog niet. Het gaat alleen maar om het nee, terugroepen maar die van een ambassadeur. Zijn er wel, want die sancties zijn afgekondigd in 2014 naar aanleiding van ja, de. Ja, die de wel, maar geen ik... extra sancties bedoel ik. Nee, die komen er nog niet. Uh, maar je weet niet hoe dit verder ga, gaat, gaat escaleren. Nee. Uh, Is het van belang eigenlijk dat de Europese Unie zich achter het Verenigd Koninkrijk uh, schaart in uh, zijn kritiek op uh, de Russen vanwege die gifgasaanval op die dubbelspion? Ja, dat vind ik wel. Uh, dat betekent dat die politieke eenheid van de Europese Unie natuurlijk wel moet worden bevochten. Want als, kijk je, als je kijkt naar landen als Griekenland, Bulgarije, eh, volgens mij ook eh, Hongarije, die hadden helemaal niet zoveel behoefte om direct weer hoog van de toren te blazen in de richting van Poetin. De Griekenland heeft gezegd, nou ik wil eerst wel eens een keer keihard eh, bewijs hebben. Ja. Ja, nou ja, Ik kan dat moeilijk beoordelen of dat keiharde bewijs nu echt op tafel ligt, eh, maar eh, laten we er even van uitgaan dat dat zo is. Nou ja, dan eh, hebben ze nu toch wel iedereen meegekregen. Dat is op zich is dat, uh, dat wel goed nieuws. Want ja. het grootste probleem is natuurlijk een, een, het, het politiek uit elkaar drijven van de Europese Unie. En dat is precies iets wat, uh, uh, wat Poetin wil. Want een zwakke Europese Unie, politiek zwakke Europese Unie, dat vergroot zijn handel. Vrijheid van handelen in het buitenlandse beleid. Ja. Zou hij ervan wakker liggen dat Boris Johnson, de minister van Buitenlandse Zaken van Groot-Brittannië, hem heeft vergeleken met Hitler? Nee, dat denk ik niet. Nee. Dat interesseert uh, hem dat, geen dat, zal die, dat interesseert hem niet, maar het komt hem wel goed uit. Uh, want dat zal die, iedere keer zal hij dat weer, als die Boris Johnson ziet, ja. uh, zal hij hem dat voor de voeten uh, werpen. En uh, ja, dat kan je maar beter niet doen in de internationale betrekkingen: dit in, soort vergelijkingen maken. In hoeverre is het koordansen voor Nederland? Want wij uh, zijn ook nog bezig met dat MH17 onderzoek. Ja, nou ja, dat is, uh, voor Nederland is het wel heel erg gunstig dat de Europese Unie één is uh, om de dood te houden, dat je dan tenminste nog een vuist kunt maken in de richting van Poetin, want dat MH17 dossier, dat zit natuurlijk muurvast. Uh, Rusland die zal nooit erkennen, net zoals in die hele affaire nu met die, uh, die aanval uh, tegen, uh, tegen die ex in het Verenigd Koninkrijk, uh, dat ze daadwerkelijk achter zitten. Ja, en dat geldt ook voor uh, de discussies over fake news en beïnvloeding in de algemene zin. Uh, maar dat betekent dus feitelijk dat als de Europese Unie niet politiek één blijft... ja, eh, Rusland gewoon zijn gang kan gaan. Dat is toch iets wat je niet moet willen, volgens mij. We steken de Atlantische Oceaan over komen uit in Washington. Ja. Daar uh, zei, uh, ik zei het al in de inleiding... daar gaat ze ongeveer dagelijks nu de bezem ja. uh, door de staf heen. Uh, die McMaster die is ontslagen, mm. dat was een veiligheidsadviseur. Ja, het is wel jammer dat hij weg is. Waarom? Nou, Die was tenminste nog enigszins gematigd. En die hield er nog wel van om te kijken... hoe je die transatlantische relatie een beetje overeind kon houden. En die vond ook nog wel uh, de internationale rechtsorde, de internationale instituties, vond die wel belangrijk. Ja. Uh, voor de algemene stabiliteit in de ja. wereld. Nou ja, dat vond Tillerson, de voormalige minister van Buitenlandse die Zaken... Ook. die vond dat ook. Ja. Die is ook weg. Die is, ook weg. Uh, is het nou zo dat de enige gematigde die daar nog... Uh, in uh, die uh, kabinetsruimte zit, daar op dat Witte Huis... de minister van Defensie is, ja, meneer Mattis? Ja, dat denk ik wel. Ja, dat is een buitengewoon redelijke man. Dat is een zeer deskundige man... Uh, waar goed mee te werken valt. Uh, veel mensen in Europa, echt heel veel mensen in Europa... kennen hem, hebben met hem gewerkt... Uh, toen hij bij de NAVO een uh, ho hele hoge positie uh, had. Ja, als die nou ook weggaat, uh, dan hebben we echt een probleem. Ja, ik begrijp dat die kans niet zo heel groot is... omdat hij nogal goed ligt bij de krijgsmacht. En als ja. Trump de krijgsmacht tegen zich in het harnas jaagt... dan heeft hij echt een probleem. Ja, maar je weet maar nooit. En ik zou daar mijn hand niet voor in het deur vuur steken... want uh, wat ik gewoon uit het geruchte circuit oppak is dat dat ook hij mogelijkwijs zal gaan vertrekken. Maar wanneer dat gaat gebeuren, ik heb eigenlijk geen idee. En dat geldt ook voor de chef-staf, ook een militair? Ja, Kelly, ja. ja, ja. Nee, dat gaat, nee, nee, dat gaat lekker. En wat er nu gebeurt, is dat John Bolton... Uh, de oud-ambassadeur van de ja, Verenigde, verenigde Staten bij de Verenigde adviseur. Naties? Ja, nou ja. Een hardliner? Nou ja, dat is nog een bijna een understatement. Ik weet niet eens hoe je deze man echt moet uh, beschrijven. <laughs> Doe eens een poging. <laughs> ja, maar deze man is gewoon echt tegen multilateralisme. Dus tegen internationale instituties. Hij penseerde ja. het ooit om te zeggen, volgens mij, een jaar of was dat, 15 jaar geleden? Dat als de, de tien bovenste verdiepingen van het VN-gebouw uh, zouden uh, verdwijnen. dan zou er helemaal niks aan uh, de hand zijn. Wil echt gewoon geen internationale. Uh, ja, organisaties hebben waar aan Amerika zich ondergeschikt moet maken, houdt niet van internationale verdragen, was ongelooflijk tegen uh, die. Uh, het, de Iran-deal om het kernwapenprogramma van, uh, van Iran onder controle te krijgen. Ja. wilde niks weten van de klimaatakkoorden. Ga zo maar door. Daar houdt hij dus niet van. Nee. En als er nou iemand is, nog veel langer uh, dan Trump zelf, die America First hoog in het leeft staan... dan is het John Bolton wel. En is het ook niet in alle eerlijkheid misschien wel zo dat deze tijd om dat soort mensen vraagt? Ja, je zou kunnen zeggen dat uh, het belangrijk is dat je gewoon duidelijke leiders hebt uh, die weten waar ze naartoe uh, willen gaan. Alleen het probleem is, die wereld is zo ongelooflijk uh, verweven, uh, dat het dat het niet mogelijk is om helemaal je eigen gang te gaan. Dat zie je dus nu al uh, met, uh, met Trump. Hij uh, heeft van allerlei dingen geprobeerd met, uh, met Noord-Korea... maar uiteindelijk weet je, ging Kim Jong-un zijn eigen uh, gang... kreeg hij niet echt de steun van China die hij wilde hebben. En uh, hij zoekt dus wel die steun van China... om ervoor te zorgen dat hij Noord-Korea onder druk is. Uh, ja, hij uh, zoekt en... op dit moment vooral een handelsoorlog met China. Ja, ook dat nog een keer, omdat hij inmiddels ook heeft uh, ingezien... Uh, en hij kan zich dat permitteren, dat China niet... De gedroomde partner is om Noord-Korea onder druk te zetten. Inmiddels nee. is Noord-Korea weggeschoven van China naar nou, laten we zeggen Rusland. Dat is denk ik op dit ogenblik de belangrijkste partner van Noord-Korea. Ja. Overigens begrijp ik de hele achtergrond van die handelsoorlog met de Chinezen niet helemaal. Want het gaat hier om staal en aluminium. Europa krijgt dus een uitzonderingspositie. Ja. Maar we hebben ze uitgezocht en er komt bijna geen staal en aluminium 2%. uit China richting de Verenigde Staten. Ja, 2% van het totale verbruik is volgens mij, als ik het goed uit mijn hoofd weet te zeggen, ja. van China er staat maar dat is toch nog een onzindiscussie, ja, of niet? Nee, want er komen uh, namelijk veel meer. Er, er is een lijst volgens mij van 1300 goederen nu in de maak... Uh, die allemaal aan importheffingen worden uh, onderworpen. Ja. Uh, die zullen over een aantal weken komen. Maar de echte, de echte strijd gaat helemaal niet over, uh, over staal en aluminium. De echte strijd gaat over de technologische race... die op dit ogenblik ja. wordt, uh, uh, wordt vormgegeven. En militaire macht. En militaire macht. En die, die technologische race: wie trekt, laten we zeggen, de nieuwe industriële revolutie van Internet of Things, artificial intelligence, naar zich toe? De Degene die ja, als die inderdaad de zaak naar ze toe trekken... uit de geschiedenis weten we... dat, de, dat het land dat die technologische race weet te winnen... Ja. ook de machtigste uh, positie heeft uh, op deze aardbol. Ja. En, dat en dat heeft enorme consequenties. Want dat betekent dat het definitief gebeurd is met de Amerikaanse macht. Dit is gewoon puur een machtsstrijd... over wie heeft het voor, te, voor het zeggen in uh, de wereld. En ja. de technologie speelt daar een cruciale rol bij. Ja, en Poetin ontbreekt in dat verhaal. Ja, maar dat is ook geen technologisch hoogstandje Rusland. Uh, uh, uh, uh, uh, uh, Rusland is een, uh, nou ja, je mag het geen ontwikkelingsland noemen, dat is het niet. Maar het is een niet al te rijk land dat zijn macht vooral ontleend aan kernwapens. Ik ja, geloof dat ze daar twee keer zoveel verdienen als wij hier in dit kleine landje. Nou ja, he? het, uh, het hele BBP van, uh, van Rusland zal niet heel erg veel groter zijn dan dat van de Benelux of van, van Italië. Ja. Ik bedoel, uh, dat is niet zo groot. Ja, Tegelijkertijd spreken wij wel over Russische dreiging. Ja. Uh, en over uh, die Russische vloot die opeens het tamelijk vaak opduikt in de Noordzee... en heel dicht langs de territoriale wateren van exact, de Europese lidstaten... en, en oefent in, Euro in Europese wateren, Middellandse zee, Oostzee... met Chinese schepen. Dat is dus ook, dat is ook interessant. Dat is dus dit jaar voor het eerst ook gebeurd, De Chinezen. Uh, altijd echt een land geweest die zich heel erg richt op een eigen uh, regio. Die beginnen zich nu mondiaal te profileren, ook met militaire macht. Ja. En dat brengt ons van op de defensienota. Die wordt maandag ja. pas officieel bekendgemaakt. Maar de Telegraaf wist vanochtend al te melden... dat er extra geld gaat naar de marine voor het bouwen van uh, fregatten en mijnenvegen. samen met de Belgen, overigens. Uh -huh. Is dat dan een goede keuze? Want de luchtmacht kan dan vervolgens fluiten naar extra JSS... extra straaljagers dus... Uh, Terwijl we allemaal weten dat die 37 die we gaan kopen... waarvan zijn. het nog te vragen is of het ja. er 37 worden trouwens... Ja. en niet minder uh, veel te weinig zijn. Ja, nou ja, het, volgens mij is het probleem van, uh, van de Defensienota... Uh, uh, dat die uh, zich helemaal richt op de, het, ja, het opbouwen... Het, het repareren van wat we noemen de basisgereedheid. Dat wil zeggen, de spullen waarover Defensie nu beschikt die zijn gewoon niet inzetbaar vanwege het gebrek aan reserveonderdelen... soms van personeel, munitie. Eigenlijk eh, kan je er niet mee varen, vliegen en rijden. Dat is eigenlijk heel simpel gezegd het probleem eh, wat eh, Defensie heeft. Dat moet nu worden opgelost. Eh, er is anderhalf miljard eh, euro eh, beschikbaar om dat eh, te doen... En dat betekent dus feitelijk eh, dat je niet gek veel meer kan doen dan dat. Met anderhalf miljard kun je niet zo gek veel. Nou, je kunt op termijn, kun je dan wel wat vervangingsinvesteringen eh, gaan doen. Schepen moeten gewoon vervangen worden omdat die aan het eind van hun levensduur zijn over een uh, aantal jaren. Uh, de F-16's zijn net uh, vervangen door die F-35. Uh, daar zit nog wel volgens mij een uh, probleem met betrekking tot valuta verliezen. Ja. Dus die uh, dingen zijn gewoon door valutaschommelingen te duur geworden. Ja. Dus in plaats van nieuwe vliegtuigen te kopen erbij... Uh, moet je die valutaschommelingen opvangen. Uh, ja. En ja. dus kunnen we misschien wel maar 34 van die toestellen kopen in plaats van 37? Ja, bij wijze van spreken, ja. Dat zou heel goed kunnen. Ik weet niet precies welke aantallen er in de defensienota komen te staan. Maar wat je dus doet, ja. is je probeert de krijgsmacht zoals je die op dit ogenblik hebt te optimaliseren. Nou, ik heb nog niet zo lang geleden een hoorzitting gedaan in, uh, uh, in de Kamer. En daar heb ik ook dit punt gemaakt: van moet je horen, als je dus dit doet, dan creëer je een krijgsmacht die geschikt is voor een deel van de taken die die moet uitvoeren. Ja. Bijvoorbeeld voor crisisbeheersingsoperaties vredesoperaties buiten het NAVO-gebied. Ja. Maar we richten ons nu op een discussie die te maken heeft met de nieuwe Russische dreiging. Ja. Dat vereist nieuwe investeringen en die kunnen onmogelijk in deze nieuwe nota zitten. Ik heb de laatste versie niet gezien, dus ik weet niet wat precies wat erin staat. Maar hij, dat kan er onmogelijk in zitten. Ja. Dus deze nota... Heb je de eerdere versie wel gezien dan? Nou ja, goed. Ik bedoel, uh, we zien wel eens een keer wat. Maar uh, die nota's die vers verschuinen uh, Of die, die ontwikkelen zich vrij snel. Dus een oude versie, dat, daar heb je niet zo geefveel mee. Maar goed, u zegt dat het, het. Eigenlijk is die anderhalf miljard. Uh, dat is structureel zoals dat dan heet. Ja. Dus jaarlijks. Maar het is oplopend. Het is nu 900 miljoen. Ja. En het wordt aan het einde van deze kabinetsperiode een anderhalf. Acht, is te weinig. Maar, dus kun je eigenlijk alleen nog maar de legenschappen vullen. En niks uh, structureels ja, nou, vervangen. En zeker je geen vuist geen maken. Mee, en dat is cruciaal. Daar kun je geen krijgsmacht creëren, mee creëren. Nee. die ook in het kader van die nieuwe dreigingen ja. die er dan zouden zijn, Rusland kunnen worden ingezet. Dat kan maar, niet. Dan kijk ik tegelijkertijd naar het geïntegreerd buitenland en veiligheidsbeleid, ja. de, de geïntegreerde buitenland en veiligheidsstrategie, meer in het bijzonder 2018-2022. Dat is deze maand naar buiten gebracht door het ministerie van buitenlandse zaken. Ja. Drie pijlers: voorkomen, verdedigen en versterken. Ja. Nou Dan denk ik dat is dus apenkool. Dat kan dus helemaal niet. Nou, op een gedeel gedeelte kan dat ook niet, omdat dat niet wordt onderbouwd eh, met capaciteiten. Bij als het gaat om moderne verdediging, dat is dus een van de taken uh, die in die nota geïdentificeerd is. Ja, uh, dat, uh, dat kan dus niet met deze kruismacht nee. op, uh, op deze manier. Dus je ziet hier met een fundamenteel probleem. En dat, dit betekent dus ook dat deze kruismacht... Dat, uh, dat was mijn argument ook in de Tweede Kamer, deze nota is gewoon een, een interim nota en er moet heel snel, moet meer geld bijkomen en er moet een nieuwe uh, nota komen ja. die dat probleem oplost ja. van die Russische uh, uh, van die Russische dreiging. Maar nou hoor je in kringen van de militaire inlichtingendienst wel zeggen, ja die vliegtuigen die JSS, zijn hartstikke leuk en zo, maar je hebt die eigenlijk helemaal niet meer nodig. Het gaat echt om cyberwarfare, dus om Ook. oorlogsvoering via het internet. Ja. Richt daar nou gewoon al je pijlen op, want dat is de oorlogsvoering van nee, de toekomst. Want, nee, want op het moment dat je ze niet meer he hebt, uh, die vliegtuigen, uh, dan worden de vliegtuigen van de tegenstander weer uh, in één keer heel erg nuttig. En dat is ja. natuurlijk het continue probleem. Dit ja. is zogenaamde hybride oorlogsvoering. Ja. Dat betekent namelijk het idee dat je niet alleen maar vecht met wapens... Ja. Eh, met F-16's of met F-35's of met, eh, met schepen... Eh, maar je vecht ook met propaganda, eh, met eh, informatie. Maar dat blijkt wel, he, want dat dus hoorden we net van Lieselot-Thomas... Lies er zijn dus nu echt concrete aanwijzingen... dat vanuit uh, de militaire inlichtingendienst in Moskou... Ja. wel degelijk ingebroken is bij de Democratische Partij ja. in 2016. Ja, nee, dat is ook zo. Maar dat hoort erbij. Kijk, wij, wij doen er altijd wat geschokt over, dat die Russen dat dan doen. Maar als je naar hun eigen doctrines kijkt, hun eigen... Uh, uh, ja, we, we hebben het nu net over die geïntegreerde buitenlandse en veiligheidsstrategie van buitenlandse zaken. Nou, zo'n ding hebben ze ook in, uh, uh, in Moskou. Ja. En die kan je gewoon lezen op internet. En daarin staat precies wat ze willen. Het, het, het interessante van Rusland is, ja. dat is geen... Uh, democratie dat is een autoritair geregeerd land... met een uh, leider die het voor het zeggen heeft... Ja. en die kan al die instrumenten van macht... die kan die bundelen, bij elkaar brengen... en ervoor zorgen dat die echt datgene bereikt wat hij wil bereiken. Dus hij kan dreigen met militaire macht. Tegelijkertijd kan hij een propaganda oorlog voeren... en tegelijkertijd kan hij ook met cyberoperaties het een en ander gaan doen. En dat is echt nieuw en dat, uh, dat kunnen de Russen. Wij kunnen dat absoluut niet. U hoort de telefoon, meneer De Wijk. Ja. Tijd voor Dries Roefink. Dries, goedemorgen. Hai, goedemorgen Sven. Hij is alweer uitgelekt, hoor ik. Ja. De defensienota. In ieder geval deels, ja. Ja, nou, dat is net als de miljoenennota voor Prinsjesdag. Elke keer is dat toch weer een raadsel uh, hoe dat kan. Maar goed, we weten dus nu dat we er voorlopig geen JSF's bij krijgen. En uh, dat geld dat daarvoor gereserveerd stond, dat gaat naar de marine, lees ik. En het nieuws, dat komt nou net weer naar buiten... op het moment dat Engeland en Rusland dus bonje hebben... over het vergiftigen van die uh, dubbelspion. En die Theresa May, die, May die, ja, die ontpopt zich nu een beetje... als de tweede Margaret Thatcher, vind ik... Maar ik vind wel, met Poetin moet je voorzichtig zijn. Dat lijkt me nou geen gezellige man. Ik vind hem ook niet een type voor die nieuwe mannepil. <lacht> en ik kan me nog uh, goed herinneren... die, uh, die gijzeling in, in dat Dubrovka-theater toen in Moskou. Daar liet hij toen na twee dagen al een spulletje naar binnen spuiten... door het ventilatiesysteem... waardoor toen wel die veertig terroristen overleden. Maar ook 129 gegijzelde onschuldige mensen... En kijk, die keiharde beslissingen... die zou volgens mij onze Mark Rutte nooit nemen. Dus ik adviseer, ga voorzichtig om met Poetin. Je kan hem beter met stroop vangen dan met azijn. En ik ga straks, Sven, naar het programma Tijd voor Max. Even kijken vanmiddag, want ik ga daar een prachtig liedje zingen... dat ooit op de plaat is gezet door mijn moeder. Kijk, we gaan kijken vanmiddag. En een goed weekend, Dries. Dank je. Tot maandag. Tot maandag. Terug naar op de wijk. Pas op met Poetin. Ja, nou ja, kijk, ik, ben, ik lig daar niet wakker van van, van Poetin. Ik bedoel, wat zou hij uiteindelijk willen doen, behalve uh, uh, proberen de Europese landen uit elkaar te spelen. Nou, ik vind het heel ontzettend goed dat op dit ogenblik uh, die discussie woedt in Europa. Van ja. hoe je hiermee om moet gaan. En dat uh, Europa op deze manier één blijft. Ik bedoel als er nou één argument is voor eenheid binnen Europa. Maar eigenlijk ook binnen de transatlantische wereld. Met ja. de Verenigde Staten dan is het dit wel. Nou ja, u noemt de transatlantische wereld. Er is ook nog zoiets als een transatlantisch uh, verbond. Ja. Uh, namelijk de NAVO. Ja. Een bondgenootschap. Ja. En op het moment dat de Verenigde Staten dus een uh, eigen gereide koers gaan varen. Uh, en zonder de Verenigde Staten is de NAVO helemaal nergens. Ja. Is er dan geen kans dat wij worden meegesleept... Uh, met al onze beperkte middelen in een uh, oorlog of een conflict situatie... die wij helemaal niet willen? Nee, dat zie ik niet zo snel gebeuren. Omdat er dan ook een belang moet zijn bij bijvoorbeeld Rusland om dat te, te doen. Maar misschien denken de Chinezen daar op een gegeven moment wel anders ja, over. Ja, maar de Chinezen wonen wel erg ver weg. En uh, die vormen geen directe bedreiging voor Europa. Dus daar ben ik niet zo, uh, nee, daar ben ik niet zo bang voor. Maar misschien wel voor de Verenigde Staten? Ja, nou dat zou veel meer het uh, probleem kunnen zijn dat er een ongeluk ontstaat in de Zuid-Chinese Zee. Waar ja. uh, er een volstrekte misperceptie is tussen de Verenigde Staten en China wat uh, daar aan het doen zijn. Ja, ja, dat kan inderdaad gebeuren. Dat is een van de grootste risico's uh, van dit uh, moment. Maar ja. dat, ook dat is wel vrij ver weg. Ja, nou ja, goed. Voorlopig golven ze nog, die Chinese president ja. en, uh, en, en Trump. Maar tegelijkertijd uh, zijn er natuurlijk wel uh, spanningen op de achtergrond. Ja, dat mag je wel zeggen. Ja, ja. Nou, ja, het grote probleem is inderdaad die wereldwonorde en het feit dat. De westerse liberale orde die ons goed gediend heeft vanaf de Tweede Wereldoorlog. Die wordt op dit ogenblik gesloopt. En dat is echt iets uh, wat helemaal totaal nieuw is. Dat is uniek. En ja. waarvan we nog niet goed door hebben wat daar de consequenties van zijn. Dat was mijn volgende vraag namelijk. Weet iemand überhaupt nog in de wereld hoe dit op te lossen? Nee, we zitten in een, in een overgangssituatie. Van een situatie waarvan we wisten waar we vandaan komen. naar een situatie waar we totaal niet weten waar we naartoe gaan. Eén uh, ding is zeker. Uh, wat Trump op dit ogenblik kan doen is. Uh, uh, dat speelt China verschrikkelijk in de kaart. Als China inderdaad in staat is. om uh, die nieuwe wereldorde te bepalen. Wordt dat een Chinese wereldorde? Nou, uh, is dat erg? Dat moet nog blijken of dat uh, erg is. Uh, maar in ieder geval gaan ze dan alle standaarden uh, bepalen uh, voor. Nou, we noemen we wat voor autonoom rijden. Voor de wijze waarop de internationale organisaties functioneren. De VN. Ze zullen met nieuwe organisaties komen... die een uitdaging vormen voor de Wereldbank. Nou, ga zo maar door. De hele wereld gaat er compleet anders uitzien. Het gaat razendsnel. En dat wordt door de Brexit en door Trump wordt dat gewoon aangejakkerd. Juist. En niemand heeft het antwoord. En niemand heeft het antwoord op dit ogenblik. Gezellig. Ja. Ja, hartelijk gefeliciteerd. Nee, ja, we hebben nog wel wat te doen. Maar dat is, ja, inherent natuurlijk... aan de situatie die enigszins vergelijkbaar is... met de val van de muur. Toen wisten we ook niet hoe die nieuwe wereld... eruit zou gaan zien. Nou, nee. uiteindelijk is Amerika daar naar boven gekomen. Dat was niet erg verrassend. Nee. Maar we zitten nu in een situatie... waarin eh, je moet constateren dat mogelijke China... ja, nummer één gaat worden. En door toedoen van het Westen zelf. Want die zijn, wat dat betreft... geopolitieke zelfmoord aan het plegen. Ja. Inclusief Trump. Nee. Nou, en wat... Hoe die wereld eruit gaat zien, ja. dat weten we niet... omdat we nee. nooit eerder in de geschiedenis mee hebben gemaakt... Nee. dat de macht verschoven van een land naar een niet land. Dus dat weten we gewoon niet. Goed. Kijken of de Defensienota daar iets van antwoorden op produceert. Nou, dank denk u denk zeer. Ik, dat denk ik niet. Nee, dat denk ik ook <laughs> niet. Meneer de Wijk, dank u zeer. Ja. Hier is zometeen de nieuwsbV. Goed weekend. Sven, ik heb geleerd om het leven met een korreltje zout te nemen... en een schaafje Zidroe. En een vlees de Kiel, ja. Vertel. Caro en CRV. En Radio 1. Vanavond van half acht tot half negen. Mandjaren. Meneer, wat eet ons over de worstbijbel? Jeff Kok, Patrick Richard, Test, Rotti en Karin van Münster over Semin Nasrat. Luister naar Mandjaren. Vanavond van half acht tot half negen. Op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten.